Jan van der Putten met het NOS Journaal. De hoofdverdachte van de brand in de studentenflat in Diemen... is veroordeeld tot 16 jaar cel. De vrouw liet met opzet brandstichten om geld van de verzekering op te strijken. Twee medeverdachten kregen 15 en 14 jaar. Bij de brand in Diemen in 2017 kwam een man van 27 om het leven. Twee mensen raakten zwaar gewond. Justitie in België onderzoekt de dood van een oud-politieman... die onderzoek deed naar de beruchte bende van Nijvel. De man van 78 werd zondag gevonden in zijn huis. Hij had een afscheidsbrief geschreven. Justitie wil weten of hij vrijwillig uit het leven is gestapt. Ook wordt onderzocht of zijn dood verband houdt... met de recente aanhouding van twee van zijn naaste oud-collega's. Die zouden bewijs hebben gemanipuleerd. De beveiliging van de Tweede Kamer wordt aangescherpt. Bezoekers moeten zich binnenkort bij binnenkomst altijd legitimeren... en hun naam en adres opgeven. Op die manier weten de beveiligers altijd precies wie er in het gebouw zijn. Wat de aanleiding is voor de strengere beveiliging, is niet bekend. De politie vindt dat ze de wapenstok niet had moeten gebruiken... tegen klimaatdemonstranten die in augustus zittend actie voerden... in Farmsum bij Delfzeil. Ook hadden agenten geen blusmiddel in moeten zetten... oordeelt de politie na evaluatie. Bij de protestactie werd een opslaglocatie van de NAM... enkele dagen geblokkeerd... om zo het werk van de aardoliemaatschappij te ontregelen. Toen een deel van de demonstranten naar de hekken liep... greep de politie in en gebruikte de lange wapenstok... Volgens de politie was dat gebruik van geweld proportioneel. Dat die wapenstok ook werd gebruikt tegen een groep zittende demonstranten... ging volgens de politie te ver. Het weer veel zon, tot 11 graden op de Wadden tot 17 in Limburg. Vannacht helder, temperatuur dicht bij het vriespunt. Morgen weer veel zon, in het noorden wat meer wolken... en het wordt 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 En Meld ze dan aan bij CFM. Want CFM is op zoek naar jou. Oh, jou. Heb jij een neus voor techniek? Meld ze dan aan bij CFM. Kijk voor alle mogelijkheden op www.cfmsandvoort.nl www.zfmzandvoort.nl. Www zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in CFM. Met nu de muziekboulevard. Het Cheers.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 in along